In dit uur natuur op defensieterreinen. En straks zitten hier uh, Greenpeace en Wageningen Universiteit... om te vertellen waarom we wel en waarom we juist niet aan de Genteg aardappel moeten. Welkom bij het Tweede Uur van Vroegvogels. <krikkelijk> Twee weken geleden maakten we in Vroege Vogels de groene rapportcijfers van de politiek bekend. Milieu- en natuurorganisaties hielpen ons om het groene optreden van de Tweede Kamerfracties in één cijfer te vatten. En de partijen zijn beoordeeld op hun feitelijke stemgedrag over energie, dierenwelzijn, natuur en milieu. U kunt die cijfers natuurlijk nog op onze website uh, terugzien... Maar we hebben ook aan u, aan het publiek, gevraagd om cijfers te geven. En naast de uitkomst van de jury komen nu de cijfers van het Vroege Vogels publiek. Uh, tegenover mij is Joost Huizing. Joost, goedemorgen uh, Jij hebt de rapportcijfers voor je. Uh, nou, laten we maar even beginnen. Eerst de, de, de zwakste broeders onderaan. Ja, als je in uh, schoolcijfers denkt, dan komen eerst de zittenblijvers. Gemiddeld haalt de PVV net iets meer dan de spreekwoordelijke 1 voor de moeite. Een 1,9. Oh, maar als je het over zittenblijvers hebt, dan, dan zitten we de <laughs> volgende keer. Dan komen het kabinetseizoen weer aan vast. Uh. Nou, nee, ze gaan niet over. Nou. Ehm... Um, de cijfers, ze gaan van 1 tot 10. Ja, ja dus en we, 1, zijn, 1, we ja. zijn onderaan begonnen, dus op de tiende plaats. Op 9 de VVD, ook weer met een vette onvoldoende 2,5. Nou, plaats 8 dan. Het CDA, heel klein beetje beter, 2,7. Uh, wordt ook niet heel erg gewaardeerd door onze luisteraar. We blijven, ja, en dan de zevende plaats. Een 3,2 voor de SGP. 3,7 voor de SGP. Bij de professionele zuren waren er vier onvoldoende. Ik heb die lijst hier nog bij me. En bij het publiek? Ja, de luisteraars en internetbezoekers van vroege vogels zijn. Heel veel strenger, want oh, ja. zij geven zeven partijen een onvoldoende. En op de zesde plaats, uh, die, die, die stond in de lijst van de deskundigen nog uh, met een voldoende... maar komt de ChristenUnie met 5,3. Uh, nou, gaan, gaan we naar plaats 5. Ja, D66. Altijd een groen gezicht, maar ons publiek geeft ze een 5,8. Goeiedag, ze zijn streng, zeg, die uh, luisteraars van ons. Uh, nou, dan komt nu de, eerste... oh, nee, de laatste onvoldoende, hè? Ja. Op de vierde plaats, de SP. En die komt met wat meer decimalen, net boven, de, boven D66, maar afgerond ook 5,8. Oké, okay, nou dan nu de partijen die echt een voldoende krijgen van onze luisteraar. Op drie, de Partij van de Arbeid, net 6,1. 6,1, eh... Uh, de... De, de, de, het zilver? Dat is voor GroenLinks met een, een hele nette 7,6. Oké, okay, nou, de winner is... Uh, als je hebt nage, uh, bijgehouden, ja. dan weet je het. De Partij voor de Dieren krijgt van het publiek een 7,9. Bij de Professionals werd GroenLinks het best beoordeeld... maar bij het publiek wint Marjan Oké, nou Joost, dankjewel. Uh, alles staat uitgebreid op onze website. Um, ja, is, is je verder nog iets opgevallen uh, de, over die cijfers? Ja, dat de, de, dat de professionals veel milder waren. Over de hele linie is het publiek stukken strenger. Dat scheelt ongeveer een heel punt. En bij sommige partijen, de VVD geloof ik, wel twee punten. Ja. Is dit dan nou ook een, een stemadvies? Nee hoor, dat niet. eruit. Nee, nee, je moet als je het milieu en natuur belangrijk vindt, kan je er naar kijken. Maar uh, je moet niet een one issue kiezen, lijkt me. Uh, dat zegt de einddirecteur van, vro van Vroege Vogels. Ja, uh, nou goed, uh, dankjewel. Uh, op onze website kunnen de groene rapportcijfers nog eens even rustig nagekeken worden. Joost, bedankt. Het bal op het kasteel. Grandeur, maar ook er broeit iets. Het kwam dan ook uit Hamlet, van de Russische componist Dmitri Shostakovich. Uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Gekraagde roodstaarten en matkoppen maken zich op voor de grote trek. En daar zijn ze weer, de eerste rijpe eikels vallen van de bomen. Nog meer eerste en laatste lingen deze week op de Venolijn 035 6711 338. U kunt altijd bellen. Hier komt een samenvatting. Bieneke uit Soest. Het is in mijn kleine tuin een waar festival. Ik heb twee soorten witjes. Citroenvlinder, gehakkelde Aurelia, Atalanta, kleine vos... Dagpaar oog, zandoogje in de Argesvlinder. Het kan niet op. Peter van der Vels uit Westervoort. Net na jullie uitzending fiets ik over het project De Hondsbroekse Plei. Een project in Westervoort wat een fantastisch meestromende nevengeul heeft gegeven. En in het laagje water van hooguit 10 centimeter met wel misschien wel duizend ganzen... staan op dit moment vier jonge lepelaars op één poot. Het is een fantastisch gezicht en die hebben we nog nooit hier gezien. Marjolein Boekhoven in Dieren. Zondag zaten we in de kruidentuin in Doesburg om half vier onze koffie te drinken. En zagen we achter de prachtige rode vruchten van de wonderboom de eerste rijpe druiven hangen. Een heerlijk gezicht. Als je net Essink uit Koek hangen. Ik hoorde deze week voor het eerst de Tjiftjafse namen noemen. Ook is het goed te zien dat de herfst aanstaande is aan de hangwads Prachtig in de morgen, over de hei, over het gras, waar je ook bent. Heel erg mooi. Ruud Hogeveen uit beeld. Afgelopen donderdag hebben wij een aantal rupsen gezien van de wapendrager. En Dat is een vlindertje die heel goed gecamoufleerd is als een blokje hout. Lucia Link uit Den Haag. Donderdag zag ik tot mijn verbazing twee bloemetjes in de winterjasmijn zitten. Petters van der Kolk. Op weg naar de IVN tuin in Reden zag ik langs de lange juffer aardappelboefvissen en een kleverig koraalzwammetje. Op de tuin zat op de stronk van het dode beuk een met roesbruine sporen bestoven platte tonderzwam. Bram van Schaag wonend in Uithoorn. Ik heb vanochtend in de Bovenkerkerpolder een ijsvogel zien vladeren. Bert Rolverbeek uit Veenendaal. De meesten zullen inmiddels naar Afrika vertrokken zijn. Maar afgelopen zondagavond zag ik er toch nog drie boven Veenendaal West. Toen ik naar een prachtige regenboog keek. Mijn favoriete vogel, de Gierswaarluwe. Ik ben benieuwd of de Gierswaarluwe met het voorspelde mooie nazomerweer van de no komende week zich nog weer zullen laten zien. Ja, mooie meldingen tijdens deze prachtige nazomer. Och, wat is het mooi weer. Het blijft het mooiste seizoen van het jaar, vind ik. Uh, blijft u bellen op de Venolijn 035-6711-338. Het ministerie van Defensie... Uh, ligt vaak onder vuur, ook vanuit de natuur- en milieuwereld. Maar leger en natuur gaan ook goed samen. Dat zegt minister van Defensie Hans Hille, die deze week een rapport hierover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De parelmoervlinder, het valkruid, de kleine Vrattenbijter, grauwe klauwier en het rozenkransje. Het zijn plant- en diersoorten die op de terreinen van het leger erg goed gedijen. Op het schietterrein van de Harskamp heeft een bioloog van Defensie pas zelfs uh, een, een heel zeldzame mossoort aangetroffen. die Radstaak staat met hem tussen de militairen die daar aan het oefenen zijn. De kogels vliegen je om de oren hier op uh, Infanterie Schietkamp-Harskamp. Uh, Renze Haafman, je bent bioloog in dienst van Defensie. Ja. Je vraagt je bijna af met dit soort activiteiten. met deze munitie, met het rijden van panzervoertuigen en tanks door de natuur. Er komt een uh, vrachtwagen voorbij van, uh, van het leger. Je vraagt je af met al die activiteit. hoe kan het dat er zulke bijzondere natuur op Defensie-terreinen voorkomt? Ja, daar zijn heel veel verschillende antwoorden op te geven. Of, de, of dat antwoord is heel breed. Uh, Defensie heeft een soort conserverende werking gehad in het verleden. Maar ook het uh, beheer op. Uh op dit soort uh, terrein, als hier het uh, Infanterieschietkamp uh, Harskamp... Is plaatselijk heel bijzonder. En uh, uh, dat zorgt ervoor dat uh, allerlei soorten zich daar uh, heel goed bij voelen. En uh, goed gedijen. Maar hoe kan dat? Want er wordt gecross door de hei met die, met die tanks en met die panzervoertuigen. Ja, misschien niet op deze plek, maar dat gebeurt natuurlijk al op veel plekken. Ja, als je echt dat hele zware cross hebt op de free-for-all terreinen zoals Oorschot en zo... dan blijft er niet zo heel veel natuur over. Daar hebben we een aantal speciale gebieden voor aangewezen. Maar als dat heel in lichte mate gebeurt, zo af en toe als een vrachtwagentje dat keert... Uh, of een jeep die er eens een keertje doorrijdt. Dan heb je juist de dynamiek in de terreinen. Die ervoor zorgt dat de soorten die, die, die open plekjes nodig hebben, dat die het daar heel goed doen. En in reguliere natuurgebieden. In reguliere natuurgebieden. Um, is die dynamiek veel minder. En, en zie je die soorten ook achteruit gaan. Nou, we moeten even wachten tot het schieten voorbij is. Dat mogen we ook even een stukje het gebied in. Um, maar vertel even, want het is een nieuw rapport nu. Om natuur op defensieterreinen. Uh, wat, is, wat is globaal de conclusie van het rapport? Ja, het, het gaat over de bijdrage van defensie aan de Nederlandse natuur. En globaal de conclusie is: er zijn een aantal natuurtypen waar defensie uh, echt uh, wezenlijk bijdraagt aan de uh, Nederlandse natuur. Droge heide, stuifzanden, droge bossen, uh, dynamische duingebieden bijvoorbeeld hoogvenen. Andere conclusie is dat voor sommige natuurtypen, bijvoorbeeld voor droge graslanden, heischrale graslanden, uh, Defensie een heel specifiek beheer voert waardoor die graslanden het heel goed doen en de soorten in die graslanden het heel goed doen. dat is geen toeval? En dat is geen toeval. Het beheer wordt gevoerd vanwege het, hier op het ISK bijvoorbeeld het schietbedrijf. Uh, dat is specifiek beheer, hier is het brandbeheer. Dat betekent dat je af en toe een stukje heim je... afbrandt? Ja, de schietbanen en ook de heidevelden hier worden voor het grootste deel gebrand. Ook omdat er niet geplacht kan worden met al die munitie die er ligt uit de Tweede Wereldoorlog of eerder. Ja, ligt ja, er nog? Ja, dat ligt er nog. Als je daar overheen gaat met een plagmachine, dan raak je zo door je chauffeurs van de plagmachines heen, zeg maar. Uh, en daarom branden ze het. Het is veel veiliger. En dat levert gewoon hier heel specifieke natuurwaarden op. Oké, okay, de laatste serie... Oké, okay, algemeen heren, uh, de schietoefening staand ondersteund. <kwijnt> ja, wel belangrijk dat we dus onder 45 graden blijven staan. Duidelijk? Ja, ja, ja, ja dat is zo. zo. Voksel, hier Victor, over. Uh, Victor, hier, Fox op en de schieten over. Slagbomen op nul punt blijft geopend, over. Over, oh, Ik hoor je al wanneer je daar klaar bent. Voksel, uit. We rijden nu een heel groot open terrein in, gras, maar ook heel veel hei die nog in bloei staat. Over een zandpaadje. Ja, het is prachtig die hei Rensen, maar eigenlijk komen we daar natuurlijk niet voor, hè? Nee, het is schitterend, maar uh, uh, we staan op een van de schietbanen van, uh, van het uh, infanterieschietkamp. Uh, hier hebben we van het zomer, een paar weken geleden, uh, rijstkorrelmos ontdekt. Rijstkorrelmos? Uh, rijstkorrelmos. En rijstkorrelmos is uh, uh, geen mos, maar een korstmos. <laughs> en uh, dat is ook altijd. We leggen nog heel even in één zin dat verschil uit, want, uh... Ja, een, een mos is een plant, is groen. Hè, met bladgroen en zo. En korstmos, dat als het droog is, dan kraakt het onder je voeten. Uh, en dat is geen plant, maar dat is een, een symbiose tussen een schimmel en een uh, alg. Uh, en dat is heel bijzonder, uh, die rijstkormos? Uh, rijstkormos is heel bijzonder, want uh, uh, in de jaren 70 was dat nog een vrij algemeen verschijning in onze Nederlandse heideterreinen. Maar sindsdien is dat ding uh, enorm achteruit gegaan. Waardoor? Waarschijnlijk door het dichtgroeien van de hei. Uh, en daarna zijn we heel grootschalig gaan plagen. Uh, ook een probleem waarschijnlijk voor deze soort. Um, nou, dat gebeurt hier niet natuurlijk. Nee, dat gebeurt hier niet. En, uh, dichtbij op het uh, Otterloze Zand staat deze soort ook. Eén exemplaar. Die is een paar jaar geleden gevonden. Toen, to toen dachten we dat hij uitgestorven was. En, uh, uh, toen is hij uh, daar teruggevonden. Maar hier, uh, hier groeit een, een, uh, een redelijke populatie van een ding. Niet één exemplaar, maar uh, meer dan twintig. Je maar... ziet hem niet zomaar, maar je, je moet er eigenlijk op je neus door. En dan, dat uh, heb je ook gedaan. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik deze heb ontdekt omdat ik nodig moest. En hier in het hoekje waar ben gaan staan plassen. En toen <laughs> zag ik ineens... Echt waar? Ja, echt waar. Zo zie je waar, zien waar. dat dan niet goed voor is, ja, dat ja, wildplassen. Wildplassen is soms heel goed. Stond er bijna op te pissen. Ja, en daarnaast. En gelukkig vond ik er nog eentje iets verderop. Proberen ze we eventjes uh, uh, uh, te We moeten even een beetje gaan bukken ja. en... Ja, kijk, hier staan al heel veel korstmossen, maar dat is hem niet. Dat zijn allemaal die lichtgroene puntjes. Ja, dat zijn die harde schilvertjes hier, blaadjes. En... Hier staat hij. <laughs> Dit is hem en dat is hem. Jeetje. En hier staat hij. Hoe herken je dat? Het zijn gewoon lichtgroene plekjes op de aarde, op de, de, aard, de groen. Ja, ja en het, maar als je hem door een loop zou bekijken... het zijn kleine bolletjes, zeg maar. En daar komen een soort mini-rijstkorreltjes uit... die op hun top bruin zijn. Vandaar de naam. Vandaar de naam. Nou ja, dit is hem. En dit is hem. Jeetje, ja. En hier staat hij nog. En hier en hier. Ja. Dit is een, grote. Ja. is een grote. Waarom is dat dan bijzonder? Dat, wat zegt dat, dat die soort hier voorkomt? Feitelijk wordt hier gewoon jaarlijks gebrand. Waardoor je de heide heel jong houdt en heel veel open plekjes ertussen. Je zit hier net op de overgang van stuifzand naar stuwwal. Ja, dat is hier bewaard gebleven, ook door het beheer. Uh, en dat is dus typisch een van die dingen die bij... Nou ja, laten we het maar het schietbedrijf uh, horen. Ja, want als we dat, dat hier uh, nee. niet gehad hadden, dan was deze soort dan, niet meer geweest. Nee, want het is een soort die geen sporen vormt, niet in Nederland. Hij verspreidt zich door stukjes afbreken en die groeien dan verder. Hij vormt geen sporen, kan geen lange afstanden afleggen. Twee meter, drie meter is echt al een heel end voor dit ding. Als je hier gewoon toevallig deze plek placht... werd kwijt? Met kwijt. Voor altijd? Voor altijd. Dus het is een oude plek die hier... Uh, uh, gespaard is gebleven door, doordat het een schietbaan is en doordat het beheer zo is zoals het is. Er wordt eens een keer ingegraven, er wordt eens een keer ingerommeld uh, in of er wordt gebrand. En dat is anders dan op andere plekken. En dat maakt het, uh, dat maakt het waardevol. Muziek uitgevoerd op kasteel Amerongen door Marion Monen en uh, Jet Wens. Het Rondo uit de Sonaten voor twee fluiten in C groot, opus 1... van de Duitse componist Frans Anton Hofmeister. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De verhoging van de maximumsnelheid van 120 naar 130 vorig weekend levert geen enkel probleem op voor de luchtkwaliteit en het milieu kent de tekst van VVD-verkeersminister Schot van Hagen. Nou, geen enkel probleem. Uit een nieuw experiment blijkt dat het verhogen van de snelheid wel degelijk een probleem is. Vanaf vorig jaar is de maximumsnelheid op de A20 bij Rotterdam s'nachts... en vlak voor en na de spits verhoogd van 80 naar 100 km per uur. Uit metingen blijkt nu dat de lucht hier bijna uh, 5% vuiler is geworden... en daarmee de Europese gezondheidsnormen flink overschrijdt. energie. De provincie Noord-Holland verbiedt het plaatsen van nieuwe windmolens. CDA, VVD, PVDA en D66 in Noord-Holland zetten een streep door zo'n 20 geplande projecten. De provincie zegt dat de grote turbines niet in het Noord-Hollandse landschap passen. Bovendien veroorzaken ze geluidsoverlast en hebben omwonenden last van de slagschaduw, zegt de provincie. Maar Amsterdam wil in ieder geval het plan voor 35 windmolens aan de rand van de stad gewoon doorzetten. Chris Westra is expert in duurzame energie. Hij vindt het een vreemde beslissing van de provincie Noord-Holland. Elk onderzoek, altijd maar weer, waar je het ook doet op de wereld... het merendeel van de mensen, zo'n 80 vindt dat we schone energie nodig hebben. Nou, dat zullen de tegenstanders hier in Noord-Holland ook zeggen. Toch begrijp ik niet dat, dat je dan, zeg maar, falikant zo'n verbod... over de hele provincie afvaardigt. Ik vind het een beetje merkwaardig. Ja, ik ben windmolengek, dus ik vind het prachtig. Maar het betekent niet dat ik ze overal hoeven en moet zien... En dus in die zin denk ik, nou ja, wil ik wel zeggen... oké, okay, prachtig allemaal, dat, dat, het nu voor een deel, dat, dat mensen daar iets over mogen zeggen. Maar niet op deze manier, niet zeggen, nou mag het nergens meer. En ik ben heel trots dat ik Amsterdammer ben. En dat wij gewoon zeggen, ja, nou moet je luisteren, wel of niet provincie. Wij gaan gewoon toch door om een stuk van Amsterdam te, te realiseren... windenergie te realiseren, omdat we dat nodig hebben voor de toekomst. Water. Bierbrouwer Grols stapt het groenste biertje van Nederland. Bavaria en Gulpener volgen op de tweede en derde plaats. Dit blijkt uit cijfers van het duurzame bieronderzoek van merkenvergelijker Rank a Brand. De Enschedese brouwer doet het op alle gebieden vrij goed. Bavaria is het zuinigst met water en heeft de minste CO2-uitstoot per biertje. En Gulpener is het meest biologisch. Het grootste Nederlandse biermerk, Heineken, doet het veel minder goed. Volgens de onderzoekers heeft dat alles te maken met de vele buitenlandse vestigingen van de brouwer, waarin duurzaamheid een minder grote rol speelt. De zee. De temperatuur van ons Noordzee-kustwater stijgt door klimaatverandering en dat heeft gevolgen voor de school. Dat zeggen wetenschappers van onderzoeksinstituut Wageningen Imaris en het Nios. Zo blijkt dat vooral jonge school niet houdt van, uh, van het warmer wordende water en het hazenpad kiest. Visserijbioloog Adriaan Rijnsdorp van Imaris over stijgende temperaturen en jonge school. Dat betekent dat, dat zeg maar in die zomer de temperatuur in het ondiepe zeewater uh, in het kustgebied te hoog oploopt voor school om nog te kunnen groeien. Dat betekent dat ze gewoon te veel voedsel zouden moeten eten om die hogere stofwisseling te kunnen... Uh onderbouwen en dat, dat lukt ze niet. Dus ze worden eigenlijk gewoon door hun fysiologie moeten ze naar wat koele water toe en daar kunnen ze nog wel goed groeien. Dat betekent dat die dieren dus eigenlijk alleen in de eerste helft van het jaar, wanneer die temperaturen nog laag zijn, in dat gebied kunnen leven en dat ze dus in die zomerperiode naar diepe water moeten trekken. En tot daarmee staan ze dus bloot aan de visserij die daar natuurlijk intensiever is dan in het uh, ondiepe kustgebied. Potentieel heb je daar ook meer uh, grotere roofvijanden die extra sterfte kunnen veroorzaken. Het broeikaseffect belooft weer een prachtige dag te worden... met strak blauwe luchten. En misschien heeft dat wel te maken met de stijgende concentratie CO2... in de atmosfeer. De toename van koolzuurgas leidt daartoe dat planten minder, vaak gaan verdampen, minder water gaan verdampen. En dat betekent weer dat er minder wolken ontstaan. Wetenschappers uit Wageningen en van het Max Planck Instituut uit Duitsland... hebben dat ontdekt. Bij stijgend koolzuurgasgehalte sluiten de huidmondjes van de bladeren van een plant zich. Doordat die huidmondjes dicht zijn, kan het water in de bladeren niet verdampen. Het vochtgehalte in bijvoorbeeld een bos blijft dan zo laag... dat de overdag opstijgende lucht minder wolken vormt.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 U hoorde het menuetto uit een van de symfonia's... van de Oostenrijkse componist Leon Polt-Hofman... uitgevoerd door de Northern Chamber Orchestra. Welkom in tuinreservaten.nl... Een van de partners in het project Tuinreservaat is het IVN. En die maakt nu veel werk van de campagne Groen Dichtbij. Natuur in en rond de stad is van groot belang voor de biodiversiteit... maar ook voor de gezondheid en het geluk van de bewoners. Groen Dichtbij wil dat bevorderen en is nu op zoek naar voorbeeldprojecten. In elke provincie moet er één komen in zo'n project. En wij gaan nu kijken in een project dat zich al heeft aangemeld. Dat is het Landje van de Boer in Overveen bij Haarlem. Joost Huizing is naar het Landje van de Boer en spreekt met met Rachel Eerhart van het IVN en met initiatiefneemster Elbrich Venema... van dit fantastische Groene Buurtproject. En daar gaat hij. Een oranje gieter gaat nu de mast in. Waarvoor is dat, Elbrich? Nou, we staan hier bij het hek tussen het landje van de Boer en Oldenhoven. Oldenhoven is een uh, zorgcentrum. Wij zetten die gieter op zodat de bewoners van Oldenhoven weten dat het landje open is. Dan hoeven ze niet onverrichte zaken naar het hek te lopen. In plaats van een vlag? In plaats van een vlag hebben we hier een oranje gieter hangen. Zo. Oké, okay, het landje is open? Ja, het hele weekend is het landje open vanwege open monumentendagen. Zijn jullie dan een monument? Het bestaat net een paar jaar. Het bestaat net een paar jaar, maar er staat een schuurtje op het landje van de boer... wat al meer dan een eeuw staat... En dat is een gemeentelijk monument. Het bijzondere van de schuur is niet zozeer zijn ornamenten of zijn plafonds of iets dergelijks. Maar meer het beeld van zo'n oud houten schuurtje met rode pannetjes aan een onverharde weg. En dan als we in de winter de kachel aandoen en de rook komt uit de schoorsteen... dan is het plaatje eigenlijk helemaal compleet. 18e eeuws. Zoals het uh, pak een beetje meer dan 100 jaar terug ook was. Nou dan lopen we naar die mooie schuur... En... Dan kom je over het landje van de boer en het leuke is, iedereen weet meteen wat je ermee bedoelt. Het grappige is, het landje van de boer heette al het landje van de boer voordat het het, landje het huidige van landje werd. van de boer was. Ja precies, want hier zat een kwekerij van de gebroeders de boer. En toen dat eigenlijk in verval raakte, werd dit het landje van de boer genoemd. En toen wij hier de plannen maakten... om een gemeenschappelijke moestuin, kruidentuin, bloementuin te maken... toen zaten we te denken van... hoe moeten we dat landje van de boer nou noemen? Zullen we het buurttuin buitentwist noemen? Of gemeenschapstuin bloemendaal? Of nou, noem maar iets. En toen op een goed moment zeiden we... ja, maar het heeft al een naam. En die is eigenlijk ja. perfect. En zo is het gewoon het landje van de boer gebleven. En we hebben nu een mooi uitzicht. Rachel, komt er ook even bij. Rachel is van groen dichterbij. Dit is wel een hele mooie voorbeeldtuin. Een geweldige plek om te zijn. We zijn met Groen Dichterbij op zoek naar wat we Groene Buurtprojecten noemen. Al die initiatieven in Nederland waar mensen dus samen aan de slag zijn met het vergroenen van bepaalde plekken. Als ik dat hoor, dan denk ik dat het precies wat hier gebeurt: het is groen, met name de component groente. En dan de component eten die mensen dichter bij elkaar brengt. Ik denk dat eten ongeveer de meest laagdrempelige activiteit is om mensen met elkaar in contact te brengen. Dus je slaat eigenlijk twee vliegen in één klapje, maakt weer het contact met, met je eten, van waar komt mijn eten vandaan. Dat kunnen mensen hier zien, ze kunnen zien hoe een courgette groeit, ze kunnen proeven hoe het smaakt. En dat geldt voor... Venkelknollen en munt en appels en pruimen. En het is niet alleen moestuin, want dit ziet er ook prachtig uit. Het is siertuin, moestuin, Klopt, ja. boomgaartje. Ja, de grootste gemene deler is genieten. Dus dat is zowel van de kleur, de geur, geluiden, de smaak. Als je normaal naar een moestuin kijkt dan zie je voornamelijk echt eetbare planten. En daar zijn we natuurlijk helemaal mee bezig. En die, die hype in het land gaat natuurlijk heel erg over, over de moestuin. En iedereen, iedereen is weer, uh, weer aan het moestuinieren. Maar wat hier zo heel erg opvalt, is dat het er inderdaad heel erg mooi uitziet. En dat er zoveel bloemen zijn, dat maakt het eigenlijk heel vrolijk ja. en fijn. Niet alleen twintig rijen courgettes. Nee, klopt. En het leuke is, want ik ben meer van de moes, moet ik zeggen, van oorsprong. En mijn compagnon, Anneke van der Werf, is meer van, uh, van de bloemen. En ik heb heel erg gemerkt wat de toegevoegde waarde is van bloemen. Omdat uh, mensen worden blij als ze hier binnenkomen. Ik weet niet of ze blij zouden worden als inderdaad die courgetten er stonden. Maar van deze zee aan, uh, uh, Cosmea en Pruikenboom en Bolderik. Je wordt eigenlijk een beetje opgetild. Je komt in een andere sfeer. Mensen noemen het paradijselijk of een oase of iets dergelijks. En ook als je boeketjes maakt. Doen jullie ook? Part... Ja, er groeit hier genoeg om af en toe uit te kunnen plukken. Sterker nog, veel bloemen die gaan harder bloeien als je ervan plukt. Hebben jullie eigenlijk al veel van dit soort projecten? Want er is geld mee te verdienen. Groen Dichterbij wordt inderdaad gelanceerd met een wedstrijd. De ultieme doelstelling is om een echt platform te maken voor groene buurtprojecten. Maar we moesten natuurlijk dat, dat aan de mensen laten weten. En dat doen we eigenlijk door middel van een wedstrijd. En tot 24 september kunnen. Mensen die samen dus bezig zijn met groen, met natuur, met voedsel verbouwen... een aanvraag indienen bij GroenLichterbij om icoonproject te worden van hun provincie. Ja. En als je icoonproject bent, dan zit daar een soort subsidie bij? Ze kunnen een aanvraag doen voor maximaal 20.000 euro. Zo. Maximaal, want uh, ook projecten die minder geld nodig hebben... maar die wel ja, een heel goed voorbeeldproject zijn en uh, uh, anderen kunnen inspireren... die kunnen die aanvraag zeker ook doen. Ik wil graag aan toevoegen dat het altijd het idee is geweest van het landje om te inspireren. Omdat wij vinden dat elke uh, stad of dorp een landje van de boer zou moeten hebben waar mensen kunnen zien hoe hun eten groeit. En waar ze het ja. kunnen proeven en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Wij van tuinreservaten vinden het ook belangrijk dat je niet met gif werkt en dat je veel doet voor de dieren in de omgeving. Hoe zit dat hier? Nou, we proberen zoveel mogelijk de kringlopen rond te krijgen. Dat is ook een reden waarom hier niet alleen bloemen, maar ook struiken, bomen staan. Dat elke soort van beest hier een uh, habitat kan vinden. Nou zal niet elk beest zich hier thuis voelen, omdat hier zoveel mensen rond uh, stiefelen. Mm -hmm. We hebben verstopplekjes, uh, we houden het niet al te netjes, we hebben hier... Uh, oude dakpannen liggen. Mag eens ergens een, uh, een brandnetel uh, blijven staan? dan blijft een brandnetel staan. Precies, waardplanten, uh, bijen bijenhotels, hotels, ja. gaten voor de bijen. Uh, langs de sloten, plekjes waar waterbeesten makkelijk de kant op kunnen komen. En inderdaad, gif, daar doen we niet aan. Nee. Nou ja, daar wil ik wat aan toevoegen. Want uh, Groen Dichterbij is een project samen met uh, Oranjefonds, Buurtlink en SME-advies. En ik ben van, van het IVN. En wij willen eigenlijk ook proberen om met dit project ook de IVN-afdelingen... Ja, hun kennis te proberen te koppelen aan die, al die nieuwe maatschappelijke initiatieven in buurten. En dan kunnen we dus dit soort dingen, die IVN'ers zo goed weten, aan anderen leren. Ik wou nog even de tuin in. Ja, laten we een stukje lopen? 50 bij 50 meter ongeveer. Ja, 50 bij 50 meter is natuurlijk vanuit een landbouwmaatstaf helemaal niks. Dat is een kwart hectare. Een willekeurige aardappelboer die, die maalt hier natuurlijk niet om. Wij proberen hier desalniettemin een stuk of 40 groentes te telen. Dus dat is helemaal geen productietuin hier. Ja. Maar het is meer een demo tuin, Dus je kunt zien hoe een bijvoorbeeld pompoen groeit. Ja, en, prachtig. Uh, dat nou, groeien genoeg om met een, een flinke hoeveelheid mensen van te kunnen eten. Dat gaat ook gebeuren dat vandaag. hè? Dat gaat ook gebeuren vandaag. En uh, policy op het landje is... uitgangspunt op het landje is... Juist omdat we niet van die enorme oogsten hebben. En we willen dat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. Dat de oogst in de buiken van medewerkers, uh, bezoekers, fans... Het uh, terrein verlaat. Dus die kunnen hier pompoensoep eten, bramenmuffins, wat zal er nog meer zijn vandaag. En misschien een, uh, een boeketje meenemen. Misschien een boeketje, ja precies. Als je hier komt, hoef je alleen maar aan te schuiven... en dan hebben de groenten 50 meter afgelegd. Ze zijn per definitie in het seizoen, ze zijn per definitie uit de streek, ze zijn omgespoten En je hoeft dus niet van hot naar her te fietsen om het allemaal bij elkaar te shoppen... en dan ook nog eens klaar te maken. Je hoeft hier alleen maar aan ja. te schuiven. Dus wij denken dat we een soort formule hebben die ook aansluit bij uh, de behoefte van de moderne drukke mens... Je hebt die snoeischaar nog in je hand. Uh, wat moet er gebeuren? Nou, ik was op weg naar ons uh, theebed uh, om theebed, voor jullie een kopje. Is dat? Het is hier om de hoek. Yeah. Uh, om een, uh, voor jullie wat verse kruiden te plukken voor um, uh, thee. Daarvoor heb ik dat schaartje in mijn hand. We gaan knippen en aan de thee. Joost en de dames op het theebed. Dat is weer wat anders dan de gooise matras. Um, Tijd voor Vroege Vogels Vokaal. Precies tien jaar geleden was Daniel Lohus nog de voorman van de Drentse groep Skik. Weet het wel, toffe Nederlandstalige muziek met Drentse accenten. En omdat het vandaag misschien wel de mooiste zondag van de nazomer uh, wordt... Uh, nou, en al is, want het is fantastisch hier buiten... laten we Skik horen met een nummer van hun album Tof uit 2002. Hier is Dankjewel voor de zon. Zeker honderd keer zo mooi Als de zon zijn gouden stralen strooit. Het is soms te mooi om waar te zijn Als die gloedvol over het koren schijnt Dus bij wie moet ik in godsnaam zijn? Het zou wel leuk zijn als je zeggen Kom, Dank je wel voor de zon de je wel voor de zon. Dank je wel, Daniel Lohus, voor je prachtige muziek. Uh, ja, Je hoorde het, hè? Daniel Lohus had natuurlijk goed geluisterd naar de Beatles... van rond uh, 1967, zelfde vrolijkheid, zelfde achtergrondviolen. basgitaar, net alsof Paul McCartney meespeelde. En dat bachtrompetje. trompetje nou, zo weggelopen uit Penny Lane. Dank je wel, Daniel. Uh, op een akker bij de Universiteit Wageningen staan sinds kort de eerste genetisch gemanipuleerde aardappels van Nederland. De piepers zijn resistent gemaakt tegen phytophthora, de meest voorkomende afschuwelijke aardappelziekte. Veilig en goed voor het milieu, zeggen de onderzoekers uit Wageningen. En onzin en onveilig, zegt Greenpeace. Hier aan tafel emeritus hoogleraar plantenveredeling Evert Jacobsen... van de Wageningen Universiteit en Research Centrum. En Herman van Becken, uh, campagneleider van Greenpeace. Goedemorgen, heren. Uh, meneer Jacobsen, uh, ik, ik, ik, zei, ik kondigde net aan... de eerste genetisch gemanipuleerde aardappels. Dat hoorde ik u al kuggen. Want dat noemt u vast anders, hè? Dat noemen de wetenschappers toch gemodificeerde aardappelen? Ja, eh... Uh... Ik licht er niet zo wakker van als je, als je ze gemanipuleerd of gemodificeerd noemt. Als ze maar op een goede manier uh, uh, uh, veranderd zijn, zodat we er wat aan hebben. Ja. Hoe, hoe, hoe smaakt zo'n aardappel? Die smaakt uh, hetzelfde als een, uh, een gewone aardappel. Ik heb er eigenlijk nog nooit één geproefd. Maar oh. dat is wel de verwachting. Maar worden ze al gegeten door de... Uh, weet ik, door, door de ajo's daar? Of de studenten? of de, Zit die s'avonds aan een uh, nou, dat, prakje dat, genetische piepers? <laughs> dat, dat stimuleren wij niet. Nee, nee. Of mag het ook nog niet? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Als, als puntje met het paaltje komt, is elk mens, denk ik, verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. En op dit punt weet ik het eigenlijk niet precies. Nee, Want we hadden eigenlijk ook, het was natuurlijk leuk geweest als we hier in de studio, het is weliswaar maar radio, maar toch een, een aantal van die piepers hadden. Maar we, we hebben hier aardappelen op tafel liggen, uh, maar dit zijn geen genetische piepers, hè? of genetisch gemodificeerde of gemanipuleerde aardappelen? Dit zijn ook aardappelen die door ons bevorderd worden. Wij uh, doen uh, wat dat betreft uh, alle vormen van plantenveredeling. Ja, ze zijn veredeld, maar ze zijn niet genetisch uh, behandeld of veranderd. Uh, ja, of... ik weet niet, niet wat u on onder genetisch ja. behandelen verstaat... maar uh, ze, ze, ze zijn door kruising ontstaan. Ja, maar de piepers die nu op dat, op dat proefveldje staan die gaan nog niet het land door. Die mogen niet uh, zomaar even vervoerd worden, toch, in een uh, boodschappentasje? Nee, dat, uh, dat mag nog niet. Nee. En, en waarom is dat? Nou, omdat wij met elkaar uh, jaren geleden bedacht hebben... dat genetische modificatie uh, risico's uh, in zich kunnen, uh, kan dragen. En daar zijn regels voor bedacht. En uh, die regels uh, die zijn uh, in de loop der jaren uh, zo stringent geworden dat het steeds moeilijker wordt om überhaupt chemo-proeven in Nederland te kunnen doen. Ja, gaan we even naar uh, Herman van Beckham, campagne bij Greenpeace. Uh, ja, meneer Jacobsen spreekt over risico's. Wat zijn, wat zijn dat dan voor risico's? Nou, als je, uh, uh, de technieken die worden gebruikt bij genetische manipulatie, die zijn heel ongericht. En daardoor kun je uh, aanlopen tegen onvoorspelde bijeffecten. En dat zijn bijvoorbeeld risico's voor mensen en milieu. Uh, je kunt bijvoorbeeld nieuwe toxines laten aanmaken door die, door die aardappels. En daar kun je pas op lange termijn uh, achterkomen. Ja, en als je, als je dat dan op het veld uh, uitgezaaid hebt... dan kun je op een gegeven moment niet meer terug. Dat maar waar, waarom leek. zou je een aardappel bouwen die nieuwe toxines aanmaakt? G gifstoffen dus? Nee, maar het zou kunnen dat je uh, door dat genetisch knippen en plakken... Uh, dat je daarbij onvoorspeld bijeffecten maakt. Ja, ja. Um, want het, het, het, het, De genetica van planten is zo complex... Uh, daar, daar begrijpen we nog maar het topje van de ijsberg van. En als je daar op een ongerichte manier zomaar wat, uh, wat genen bij plakt... Uh, ja. dan kun je nou ja, uh, bijeffecten maken. Ja. Meneer Jacobsen, worden er zomaar wat genen bij geplakt? Waar, waar hebben we het nu precies over, over deze aardappels in dingen die op het moment op het uh, proefveldje staan? In dit geval hebben we het over cisgenese. En cisgenese is een, uh, een wat verfijndere vorm van genetische modificatie... waarbij we dus alleen genen gebruiken... die ook in de normale plantenveling voor aardappel gebruikt. Worden of kunnen worden. Dat is eigenlijk het, het grote verschil met transgenezen. Bij transgenezen is het eigenlijk begonnen met genen uit bacteriën en virussen uh, in de plant uh, te, uh, te zetten. Nu hebben wij dus, uh, ik, he, ik heb 15 jaar in de COGEM, gezeten, commissie genetische modificatie gezeten. Uh, en ik heb alle bezwaren uh, daar langs zien komen, ook van natuur en milieu. En uh, de, de grote bezwaren die daar voornamelijk langskwamen, waren uh, gericht op uh, antibioticaresistentiegenen. Uh, die, die je gebruikt om transformanten te kunnen selecteren. En uh, ja, dat was eigenlijk het grootste uh, bezwaar. En dat er genen uit een andere gene pool, ja. die dus niet tot de uh, plantenveling behoren, dat die in de plant gezet ja, werden. Ja, dus uit eigenlijk een de, totaal ander organisme 20... stop je in een aardappel. En, ja. dat was, en, de, en bij cisgenese. Uh, doe je dat niet? Want wat, wat, wat gebruik je bij, dan? Bij cisgenese gebruiken we dezelfde genenbrom... als die je in de gewone aardappelveling gebruikt. Ja. Dat, dat kan de aardappel zelf zijn. kunnen ook wilde soorten zijn die kruisbaar zijn, direct of indirect. Dus je neemt zeg maar een eigenschap in een wilde aardappel... die je graag wilt gebruiken in onze Nederlandse pieper... Ja. en die stop je daarin. Ja. En een dan van, blijft het binnen de aardappelfamilie, zegt u. Een van de grote voordelen van genetische modificatie is dat je dus bestaande rassen uh, uh, verbeteren kunt. Uh, ja. wij, wij zijn dus bezig om te kijken of we, of we dus uh, uh, resistentie tegen uh, phytophthora... meer duurzaam kunnen maken. En er kunnen dus ook bestaande rassen die al jaren gebruikt worden door de, door de industrie... die kun je dus op, uh, uh, op die manier resistent maken... waardoor er dus minder uh, gespoten hoeft te worden. Ja, en hoeveel, hoeveel uh, uh, uh, uh, pesticiden uh, uh, in Nederland, dat dan? In Nederland gaat het om 1.500 ton op 150.000 hectare is ongeveer 50% van alle middelen... die in Nederland gebruikt worden. Dus als je daar een flinke hoeveelheid af kunt halen... dan zet dat zo dan de dijk. Herman, dat scheelt verschrikkelijk veel pesticiden. Verschrikkelijk veel spuiten is een sterkere aardappel. Inderdaad, een heel groot probleem met bestrijdingsmiddelen gebruik... in de aktebouwen Ja, Want dat wil Greenpeace ook terugdringen. Precies. Wij zijn tegen Swiss genezen. Want voor ons is het... Uh, oude wijnen in nieuwe zakken. Als je kijkt naar de technieken die gebruikt worden, is dat precies hetzelfde als in transgenezen. Dus het blijft genetische manipulatie. Uh, wij willen dat uit voorzorg liever niet uh, op ons bord of op de akkers. En erbij, er zijn gewoon veel betere alternatieven. Er bestaan al natuurlijke, uh, natuurlijk veredelde uh, aardappels die al uh, phytofta resistent zijn. Uh, uh, de biologische akkerbouwers in Nederland die werken al met dat soort, uh, dat soort aardappelrassen? Welke aardappel en we staat? hebben het dus helemaal niet nodig. Uh, nou er zijn er inmiddels vijf. Um, uh, de bekende is de bionica. Uh, dat is uh, een, uh, een aardappelras wat is veredeld door Nick Vos in de, in de Flevopolder. En hij heeft door uh, selectie, gewoon selectie op het veld... gewoon slim kijken naar, naar die uh, aardappelplanten. Welke kan er wel tegen en welke niet. Uh, heeft hij een fitofstra-resistent uh, ras ontwikkeld. Ja. Dus dat kan ook gewoon via de natuurlijke weg. Dus gewoon door te kruisen, kruisen jaren achter elkaar. Precies. En dan maak je een... Een vitophtra bestendige aardappel. Ja. Meneer Jacob zei, die aardappel is er al. De bionica. Ja, alleen hij moet nog uh, gegeten worden. En dat betekent dus dat, uh, dat zo'n ras aan heel veel eigenschap moet voldoen. En uh, wat je in de aardappelveredeling heel veel ziet... is dus dat uh, vooral als je naar de, naar de processing kijkt... dus naar de, de frietfabrieken, als wat daarmee samenhangt... dat die heel erg een hang hebben om uh, die rassen te blijven gebruiken... Die dus uh, het al jaren in die, in, in die hele gang van zaken uh, in de fabriek het goed doen. En dan heb je het over een Russische beurbank in de Verenigde Staten... Maar die over de hele wereld uh, verbouwd wordt. Dan heb je het over een bindje. Als je naar het bindje bijvoorbeeld kijkt... wordt in België op 60.000 uh, hectare uh, verbouwd. Ja, dus, dus die, die, die fabrieken, en, en de, de avico's van deze wereld en de patatboeren... die willen liever het bekende bindje... En dan maar gemanipuleerd, dan die nieuwe bionica die, die ook voldoet. Omdat het niet eenvoudig is om kwaliteitseigenschappen... Hè, want dan heb je het over, over bakkwaliteit, alles wat daarmee samenhangt. Uh, het is niet eenvoudig om, om uh, dat uh, verenigd te krijgen... ook nog met een aantal resistenties. Ja. Dat is eigenlijk wat je in de praktijk gewoon ziet. Nou begreep ik ook uit stukken die ik gelezen had... dat die, dat die bionica resistent is tegen die phytophthora. Hm. Maar zodra die phytophthora zich even ontwikkelt of verandert... dat die bionica dan ook weer aangetast wordt. Dat... Meneer Jacob, heb ik dat wetenschappelijk goed begrepen? Of... Dat, dat heeft u goed begrepen. Um, de bionica is dus het resultaat van klassieke plantenveredeling... waarbij je niet het stapelen van resistentiegenen om doorbreking tegen te gaan, uh, die is niet op die manier ontstaan. Uh, de de bionica is eigenlijk ontstaan uit, uh, uit materiaal vanuit onze vakgroep. Uh, in de jaren 60 door professor Herms ontwikkeld. En dat is dus uitgegeven aan kwekers. En dat is ook uh, onder andere ja. bij uh, deze boer terechtgekomen... die, ja. er, uh, die dit, ra dit raster eruit gehaald heeft. En, en die aardappel die dan nu verbouwd wordt in Wageningen... die is langer bestand tegen allerlei nieuwe... Vitoftera vormen? Wij proberen genen te stapelen. Dat betekent dus dat een resistentie niet op één resistentiegen gebaseerd is... maar op meerdere. En we proberen ook resistentiegenen te stapelen... die ook potentieel een, een grotere duurzaamheid hebben. Ja. Herman, waar zijn jullie... Uh, en veel meer mensen die tegen genetische man manipulatie zijn... Uh, bang voor... Nou ja, dat je dus die onvoorspelde bijeffecten... Uh, met risico's voor mensen en milieu op lange termijn maakt. En je legt het wel op het bord van mensen. Je legt het wel op een akker. En er wordt nu het beentje genoemd. Ik, ik vind het wel interessant om, om daarop in te gaan, omdat je... Uiteindelijk moet je je afvragen van wat nu is en wat is nou uiteindelijk het, het, het onderliggende probleem, wat, wat tot dat vitofra probleem heeft, heeft geleid. En wij, wij hebben die, in dat hebben we zo lang alleen maar geselecteerd de productie-eigenschappen. Meer uh, ton per hectare, betere smaak, betere verwerkbaarheid en dat soort dingen. We ja. zijn de weerbaarheid van die gewassen gewoon uit het oog verloren. En daardoor hebben we dat probleem over onszelf uitgeroepen. Uh, wij moeten gewoon. Toegaan naar een systeemverandering in de landbouw en een systeemverandering in de veredeling. Dus dat we niet alleen maar meer selecteren op zoveel mogelijk ton per hectare, maar ook op, op weerbaarheid, op, ja. op de efficiëntie van en dat soort dingen. Maar kan er op die manier wel genoeg geproduceerd worden voor de hele wereldbevolking? Nou, ik zou die vraag eigenlijk willen omdraaien. Kun je op de huidige manier uh, op de lange termijn genoeg produceren voor de wereldbevolking? En ik denk het niet. Onze, onze huidige landbouw is zo afhankelijk van bestrijdingsmiddelen... van kunstmest, van dat soort dingen. Ja, en dat ja maar is dat is waar, waar, waar meneer Jacobsen en, en de zijnen juist vanaf proberen te komen. Dus niet de huidige, maar, zeg maar een nieuwe, maar dan gemanipuleerde pieper... die daartegen kan. Ja, maar dat is dus een effectbestrijding van het industriële landbouwgebeuren. Uh, Want het resultaat uh, van het, het, het onderzoek van meneer Jacobsen... is uiteindelijk gewoon een bindje plus... En dan, dan los je het hele onderliggende, fundamentele probleem... van die zwakke aardappel helemaal niet op. Er zijn veel meer problemen van de aardappelteelt ja. dan vitoftra. Ja. Um, dus je, je, je moet het, het hele denken over, over aardappelveredeling gewoon veranderen. En niet alleen maar je focus op één zo'n Het is eigenschap. een soort symptoombestrijding. Eh, het is exact symptoom. symptoombestrijding. Meneer Jacobsen, waarom niet massaal investeren... in, in onderzoek doen naar biologische landbouw... en dat nou ja, opschalen, zeg maar... Ik ben uh, wat dat betreft uh, een van de mensen... die dus de eerste leerstoel uh, biologische plantenveling in het leven geroepen heeft. Dus ik ben uh, uh, een voorstander van om op zoveel mogelijke manieren... Uh, problemen te lijf te gaan. Ja. Dus ik, ik ben uh, uh, wat dat betreft uh, helemaal geen tegenstander... van, van wat de heer van, van Beckham zegt. Alleen zeg ik en zie ik dat dus uh, de, de praktijk hardnekkig is. En dat je dus ziet dat de oude rassen... die worden gewoon uh, gebruikt, hè, of je nou het nou leuk vindt of niet. Ja. En met deze benaderingswijze kun je dus die, die bestaande rassen... die heel veel gebruikt worden, kun je dus uh, bestendiger maken. U zegt op de Greenpeace-manier uh, gaan we de wereld niet voeden? Uh, ik denk uh, dat wij dus uh, realistisch moeten zijn. En, en uh, uh, dat dus ook vandaag uh, heel veel gespoten wordt. En als we dat dus op een... Uh, op een kortere termijn uh, te lijf kunnen gaan... moeten we dat niet nalaten. Ja. Uh, Herman, ga je, ooit uh, ga je ooit een genetisch gemanipuleerd patatje mayo eten? Is dat eten? een retorische vraag? Nee, natuurlijk nee, maar niet. verwacht je dat het ook op de lange termijn... als eenmaal bewezen of aangetoond wordt dat het geen nadelige effecten heeft? Denk je dat, denk je dat het uitgesloten is, deze hele ontwikkeling? Nou ja, ook de, ook de klassieke veredeling staat niet stil. Het is, uh, uh, die, die kennis van die meneer Jacobsen ontwikkelt... over al die genetica van aardappels dat is hartstikke nuttig toe te passen... in normale klassieke veredeling. Dan kun je gerichter selecteren op, op leuke... Uh, of nuttige aardappel-eigenschappen. En ik denk dat dus dat het veel meer te verwachten is... van die nieuwe uh, klassieke veredeling... Ja. Uh, waarbij je die genetica en de kennis over erfelijkheid... meer gericht gebruikt. Um, daarom kies ik voor een biologische aardappel. Duidelijk. heren bedankt. In de toekomst uh, zal, het, zal het leren, hè? Hoe het gaat met de pieper. Uh, we blijven het volgen. U hoorde emeritus hoogleraar. Plantveredeling Evert Jacobsen. van Wageningen Universiteit. en Herman van Beckham. campagneleider van Greenpeace. over de eerste gene uh, Nederlands genetisch gemanipuleerde. pieper. Dank u wel, heer. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, nog even terug naar onze venorlijn 035 3 3 voor deze late eerstelingen. Ruud van der Roest in Amsterdam. Vandaag, tijdens onze wandeling. zagen wij in een sloot in Amsterdam-Noord. Achter het plan van Gooi, een vrouwtje kuiveend met in haar kielzocht drie jonge eentjes rondzwemmen. Ik hoop nu maar, vooral voor die drie kleine kuiveendjes, dat de mooie nazomer nog even maar voortduren. Nou, dat doet hij vast nog even. Ik roep u tenslotte nog op uw stem uit te brengen. Niet alleen aanstaande woensdag, dat weten we nou wel, uh, uh, verkiezingen. Maar ook op de vieze 50. Ga naar vieze5050.nl voor uw stem. Uh, volgende week zijn we er weer. Dan samen met OVT in uh, Kasteel Groeneveld. Dag.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 dan kunt u tot uiterlijk 10 september een vervangende stempas aanvragen. Ga voor meer informatie naar verkiezingen2012.nl Jouw stem, daar maak je toch sterk voor? In Nederland wordt milieuvervuiling gesubsidieerd tot wel 10 miljard per jaar. Jij kunt dat stoppen op 12 september. Kies Partij voor de Dieren.